Met het NOS Journaal. Groot-Brittannië bespioneerde jarenlang hoge militairen en politici in Argentinië. Het gebeurde tussen 2006 en 2011, melden Argentijnse media op basis van documenten van klokkenluider Edward Snowden. De Britten wilden erachter komen of Argentinië van plan was om de Falkland-eilanden te heroveren. De twee landen volgden in 1982 een korte oorlog om de eilanden. Die werd gewonnen door de Britten. Sindsdien zijn er af en toe nog spanningen over de kwestie. Afgelopen maand kondigde de Britse regering aan meer militairen naar de Falkland-eilanden te sturen. In Marokko worden drie Spaanse speleologen vermist. Ze waren met een groep op expeditie in de bergen toen ze een andere kant op gingen. Daarna werd er niets meer van ze vernomen. Volgens Spaanse media werken de drie bij de politie en hebben ze veel ervaring met bergbeklimmen en grotonderzoek. In het berggebied in Marokko is het momenteel slecht weer. De zoekactie vordert daardoor langzaam. Koninklijke Horeca Nederland wil dat boekingssites minder macht krijgen. Volgens de brancheorganisatie ervaren veel hotels de afspraken met de sites als verstikkend. Zo eisen ze bij de hotels de laagste prijsgarantie en de gunstigste voorwaarden op omdat de sites erg populair zijn, kunnen hotels er moeilijk omheen. In Duitsland werd de macht, werd de macht van website Booking.com gisteren ingeperkt. Koninklijk Horeca Nederland wil dat dat voorbeeld in Nederland wordt gevolgd. De Zangeres en verzetstrijdster Diet Kloos Barendrecht is overleden. Kloos Barendrecht werd in de jaren 50 en 60 bekend als MetsoAlt... in uitvoeringen van de Matthäus Passion... Ze ging in 1941 in het verzet. Ze was toen 16 jaar. Ze werkte als koerierster en leerde in het verzet haar man kennen, die in 1945 door de nazi's werd vermoord. Na haar internationale zangcarrière werkte ze als docent aan het conservatorium in Tilburg. Dit kloos was 90 jaar. Het weer nog. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Later vannacht koelt het af tot een graad of 2. Morgen begint in het zuiden met regen, maar daarna breekt de zon door. Met Pasen blijft het droog bij 8 tot 12 graden. Dit was het Goedenavond. Heer We zullen wij vichten, maar niet maal bij te lang. We zullen wij vichten voor ons belang. We zullen wij vichten, maar niet maal te lang. We zullen wij vichten voor ons belang. We samen leg alleen. van Goedenavond. Je luistert naar ZFM, ZFM, oftewel uh, het mooie station van uh, Zandvoort. Je luistert naar uh, een enorme mooie, bende, ook wel genaamd Rapalje. En wat je nu hoort dat is dus. Uh, Keurig netjes digitaal gemasterd. We gaan zo meteen over naar de lichtfabriek in Haarlem. Daar spelen ze live en uh, daar is een gigantisch groot feest. Wow. kunnen we allemaal verwachten vanavond. Nou ja, een groot feest natuurlijk. Uh, net wat ik zeg, het speelt zich af in de lichtfabriek in Haarlem. Daar staat uh, ook het promotieteam van ZFM. Met de zenders en, en alles. En nou ja, noem het maar op. En het is dan Ik Heb je hebt ook slingers bij zich, Sander, of niet? Nee, hè? Geen slingers, hè? Nou ja, goed. We wachten het rustig af tot wij een, uh, een seintje krijgen... dat wij kunnen overschakelen naar Haarlem. En tot die tijd, wat zullen we drinken? Nou, koffie. Is wel eens zeven nachten lang. Is wel eens vrijen met mijn lief, maar ik vrij niet met iedereen. Dus vrij ik samen, zeven nachten lang. Vrij ik samen en met mijn lief alleen. Maar ik vrij niet met iedereen. Dus vrij ik samen, zeven nachten lang. Vrij ik samen met mijn We naar ZFM met uh, vanavond een live verslag van uh, Rapalje vanuit de Lichtfabriek in Haarlem. Wij schakelen, uh, we schakelen nu over naar uh, de Lichtfabriek en uh, ik zou zeggen genieten van. Goedenavond en welkom, welkom. hier. Wat zeg je allemaal? Nee, laat me maar even zitten eerst. Nee, als, als ook de mensen over die mensen heen dansen, dan merk je dat vanzelf. Ja, ja nee, nee. Ja, is prima, alles. Leuk dat jullie er zijn hier in Haarlem. Het is dus de eerste keer dat wij hier zijn en wij, net als dat jullie hier binnenkwamen en even stil gingen staan daar en de zaal en van, oh. Dat is toch wel een bijzonder gebouw. Uh, zo zijn wij heel blij dat we hier zijn. We hebben het al een tijdje gezien dat we toch wel een mooie locatie zijn voor optreden. We zijn hier nooit eerder geweest. We zijn blij dat jullie er allemaal zijn. Dank jullie wel. Ja. Dank jullie. Ja. Maar niet alleen jullie zijn hier. Er zijn namelijk nog veel meer mensen die op dit moment luisteren naar ons. En dat is via de radio. Via Zandvoort... Ja. FM 106.9... Ja, ook op de kabel, kanaal 40. Via Ziggo en UPS. En op internet is het op reden... Misschien als we het goed doen en het goed gaat technisch... In zijn geheel te beluisteren. Dus je kunt ook gewoon zo meteen naar dit nummer gewoon naar huis gaan. En ik op de bank gaan zitten. Een biertje weer open trekken. En gewoon luisteren naar een balje op de radio. En speciaal voor de mensen die op dit moment radio luisteren... Wil ik uh, ons voorstellen... We zijn nog eerder op het station geweest. We hebben hetzelfde nummer gespeeld. Deze keer... Met onze violist die. Voor iedereen, dit liedje is voor jullie allemaal. Wij zijn Rapalje. Ja. Op de Rituki speelt voor jullie en hij zingt erbij. William! Rechts bij jullie links staat voor mij een van de mooiste mannen van de wereld. Een van de mooiste mannen. Ik vind hem eigenlijk de mooiste man. Hij speelt viel. hij zingt als een nachtigalderij. Dames en heren, diep. Speciaal voor de Luisterbuis, kinderen thuis aan de radio gekluisterd. Zij kunnen niet zien hoe prachtig rode krullen hij heeft en een mooie verstreken kilt. Hij is onze zakblazer en onze vliegenfluiter David Maas. bijna iets onaardigs zeggen Dan kan natuurlijk, niet zo willen zeggen Oh, nou, het is maar goed dat het radio is, dan zie je hem niet maar dat is niet waar, want hij is ook hartstikke mooi hij is misschien niet zo mooi als ik maar toch behoorlijk mooi en behalve dat, hij is heel knap want hij kan zoveel hij speelt zoveel instrumenten dat ik geen zin heb om het allemaal op te noemen We zullen hem niet op een trekharmonica en een rechtervoet maar wacht maar af, daar komt nog veel meer Macio! You heard waar dit vandaan kwam, namelijk daar achteraan. We hebben gezien dat er ook uh, behoorlijke hoeveelheden Red boels zijn ingeslagen. Voor vandaag, niet alleen voor vandaag, denk ik. Ze dansen, hè? Het het dansen. Lekker te dansen. Het het dansen zo meteen, ja. En voor de mensen die ook op de radio willen, nu, uh, we hebben de mogelijkheid nu om uh, ook op de radio te gaan, we doen niet aan groentjes. Ik zwaai bij de familie. Ik wel zwaaien, ja. Maar uh, je kunt zo meteen lekker hard meezingen. Wie het hard zingt, is het beste horen. Zo. Zullen we, even, zullen we even oefenen, William, aan zekerheid. Even een, uh, een soort soundcheck. Een soort generale repetitie. De tekst is uh, onder dea-hea he. Ah, hey. Nou nog de melodie, het ja. ritme, toonhoogte enzovoort. Het invalmoment allemaal iets makkelijk. Zo. zo. Ja. D. Oh, nee. Al <laughs> de D. Daar de D. Wat is old die On An dea, ja hey. Ah, hey. Now you leave. Well that's took a soul of the old long bar <laughs> I'm so proud of the going girl. voor Rapalje. Rapalje bestaat van namelijk dit jaar al 20 jaar. En dat vieren wij met een, uh, met een, uh, een leuke theatershow. Met deze avond die we nu hebben, de Celtic Folk Nights. En met een Rapalje Zomervolk Festival eind juni in Groningen. We hebben net op de radio ook al gezegd dat uh, de afstand Groningen Haarlem niet zo ver is. Het is maar twee uur rijen En dat doen we gewoon eventjes heel makkelijk. Maar andersom. Van hier naar Groningen die hebben vast wel een ouder of misschien zelfs een opa of een oma. Die voeren de tocht naar Groningen per postkoets. Drie dagen onderweg. Over rivieren, door het moeras. De sneeuwstormen, de koude temperaturen en de ontberingen richting Groningen. Wij vragen jullie allemaal deze ontberingen gevoeld enige dagen toch te, af te leggen en naar Groningen te komen. Net als wij gewoon even twee uur op neerrijden om hier op te heen. Dames en heren, nummer 4 jullie, die heet Further Up, Further In, voor iedereen die overal heen gaat en overal vandaan komt en iedere keer weer de weg terugvindt, net als wij. 20 jaar lang. He saw the wolves of her own his mouth. The king is sick, the fine and true, but only to rise. her rose and pure, the father of Oh no. No Dit is een beetje een uh, triest nummer over Arabels. Velen van jullie weten niet dat uh, Ierland een tijd geleden heeft onder de ernstige ziekte van de Arabelsroutes. In Ierland noemen ze dat de vemmen. Er zijn echt heel veel mensen bij dood gekomen. Een reden waarom Ieren naar Amerika gingen om daar een beter bestaan op te bouwen, dachten ze. Ze waren niet zeer welkom in Amerika. De film The Gangs of New York geeft dat goed weer hoe welkom ze er wel als, als ze de haven al overleven. Dit gaat over een man die stil is in zijn cottage ergens in Amerika zit en denkt dat hij terugreist in zijn droom naar Ierland. Nou was dat geen mooi vooral. I lay dreaming Pleasant days come by Me might be built on rambling To islands I did fly I stepped aboard a vision Followed with the wind Till last I came to anchor of Spencer Hill, it It'd been on the 23rd of June the day before the fair where I lose sons and daughters be to sample there from Spencer Hill. So I went to see my neighbors, to see what they Het volgende nummer past goed bij, de, bij de koude, het koude weer. En uh, willen we eigenlijk opdragen aan de, de mensen die hier met de gevaar van eigen leven. in vliegende storm bij lage temperaturen. op dit gebouw een antenne hebben geplaatst. om het mogelijk te maken om deze radio-uitzending uit te zenden. Ja, we gaan een applaus voor uh, Zandvoort fm Wij hopen dat ze beter met elkaar om kunnen gaan. als uh, de tekst van het volgende nummer. Dit is een welbekend verhaal van velen die met goede bedoelingen allerlei familieuitjes zoals kerstfeesten met elkaar gaan vieren, waarbij de verwachtingen zo hoog zijn dat de uitkomst nooit helemaal zo hoog kan zijn als de verwachtingen voor die tijd waren. Oftewel, eindeloos teleurstellend. Ja, wie kent dat niet, hè? Niet alleen met de kerst, het is een algemeen verhaal van mensen die te veel van elkaar verwachten. Net als wij, of niet? Ja, maar ja. ja, William, wat? wij verwachten ook we wel eens wat van elkaar, of niet? Nee, vroeger verwachten wij ook wat van elkaar en David, dat doen tegenwoordig niet meer. Nee, ik kan ja. zeggen, ik mag niet zoveel <laughs> van jullie, hoor. Ik verwachten <laughs> gewoon niks meer. Nee, maakt alles makkelijker. Ga je wat spelen, William? Of, uh? Oh, ja, je solo, ja. William heeft een hele speciale solo. Hallo, dat is heel belangrijk, dat vergeet je gewoon niet. Willen we zich aan het voorbereiden? Ze is al gewoon de hele tijd op te studeren die solo. Ja, dat is wel een speciaal speciaal Ga maar even stemmen. William stemt even zijn solo-instrument in het geval. Christmas evening nummer is ons meest aangevraagde lied wat wij hebben. En uh, vooral in Duitsland waar ze blijkbaar gek zijn op Nederlanders. Ze zijn voornamelijk ook Duitsers in de zaal die het heel leuk vinden om in Zandvoort gaten te graven in het zand. En ze, en ze hebben het zelf niet eens door. Ja. En uh, dit liedje is voor iedereen die zin heeft om zeven dagen is wat spannend te doen. Ja, en het uh, lijkt erop uh, dat het pauze is. Volgens mij wel. Ik, uh, ik hoor alleen niks. Ah, vandaar. Ja, kijk, hier, daar zijn we. Nou, het lijkt erop dat het pauze is bij uh, Rapalje. Wat zullen we drinken? Nou, wij waren net bezig om uh, even naar de bar toe te lopen, want wij dachten, het kan nog wel. Maar uh, we zeiden al later van, hoezo? Het kan helemaal niet. Totdat de pauze voorbij is. Rapalje met uh, Heart of Steel. Stiel, uh, nou, op zich is het wel een heel apart nummer. Hè? Je luistert naar de ZFM met een uh, live verslag van het concept Parapalje... vanuit de lichtfabriek in Haarlem...